Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Te blij met de campagnes van verschillende supermarkten om Nederlandse telers te helpen. Supermarkten verkopen meer Nederlandse groenten en fruit, maar LTO is niet blij met de stuntprijzen. De organisatie is bang dat de inkoopprijzen daardoor onder druk komen te staan. De tuinders die toch al in de problemen zitten door de Russische boycott zouden daardoor nog minder verdienen aan hun producten. Een aantal supermarktketens hebben campagnes aangekondigd om Nederlandse groenten en fruit meer onder de aandacht te brengen. De botten die begin deze maand zijn gevonden langs een rivier in Panama zijn toch van Chris Kremers, blijkt uit DNA-onderzoek, heeft de woordvoerster van de familie gezegd. Eerder werd nog gezegd dat de botresten niet van Chris Kremers of Lisanne Froon zijn, maar toen was het DNA nog niet onderzocht. De Britse douane heeft in een zeecontainer 35 verstekelingen gevonden. Eén man heeft het niet overleefd en veel van de anderen waren onderkoeld en uitgedroogd. 18 mensen onder wie 7 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht... en anderen zijn door medewerkers in de haven geholpen. De verstekelingen maakten een overtocht vanuit België... maar wat hun oorspronkelijke afkomst is, is niet bekend. Het is afgelopen nacht opnieuw onrustig geweest in Ferguson. Ongeveer 200 mensen probeerden de winkel te bestormen... die door de doodgeschoten Michael Brown zou zijn beroofd. Bij de plundering werden ook stenen en andere dingen gegooid naar de politie. Andere demonstranten die vreedzaam wilden protesteren probeerden de winkel af te schermen door ervoor te gaan staan. In Tegenstelling tot eerdere avonden met rellen greep de politie nu niet hard in. Een nacht eerder leek het juist weer rustiger geworden in Ferguson nadat de staatspolitie de taken van de lokale politie had overgenomen. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten, zo nu en dan breekt ook de zon door. Vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen bewolkt en opnieuw regen, het wordt dan hooguit 19 graden. Dit was het nos journaal. Teddy Schombakker van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden op taal 15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, voor Gorkum 3 kilometer. En op taal 29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom bij Oud-Beyerland, ook daar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Na twee uur een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. We zijn er weer drie uur lang en uh, als eerste na het nieuws is er weer van twee uur orde, de single van Craig David en Walking Away. Nou, ik was vanmorgen op weg naar de studio uh, van CFM en ik reed door het dorp en ik denk, wat ruik ik nou? Wat ruik ik nou? Staat er iets in de brand of zo? Dus uh, ik zoek hem, kijk of er een brandmelding was. Nee. Het is het makreelroken. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag Luisteraars en goedemiddag Maurice. We zijn er. Uh, ja, goedemiddag Luisteraars. Uh, goedemiddag Rob. We zijn er weer. Drie uur live vanaf uh, de Mediapark aan de Tolweg 10a. Uw lokale zender ZFM. Vandaag, nou te, te, ja, laten we zeggen, er zijn al de nodige evenementen uh, aan de gang vandaag. Jij zei het al, de makreel uh, worden gerookt op het uh, Raadhuisplein. De katamarans zijn onderweg naar het rem-eiland, remboei moet ik zeggen. En uh, op het circuit wordt het natuurlijk weer geraced, uh, in de dus drie dagen race-spectakel van de DNRT Super Race Weekend. Daar komen we straks allemaal uitvoerig op terug. Wat uh, gaan we vandaag doen? Nou, zoals u van ons gewend bent, uiteraard rond de klok van half vier... weer een uitgebreide evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Half drie is het weer zover. Het weer enige echte Zandvoortse weerbericht. En uh, ik weet niet of we Lex moeten bellen of dat hij langskomt. Het ziet er wat dreigend uit. Nou, ik denk dat hij langskomt, hoor. Ik, het lijkt mij ook, hè, dat hij langskomt. Dus, uh, dat, maar dat betekent dat het droog blijft, hè, anders komt hij niet. Dat allemaal om half drie. Het enige echte Zandvoortse weerbericht door Lex van der Hoorn. Uiteraard, rond de klok van half vijf hebben we weer dieren van de week... en die luistert naar de naam Billy. En, liefhebbers, ja, kwart voor vijf is het weer zover het gedicht van de week. En het gaat over vriendschap. En die vriendschap staat tussen aanhalingstekens... En wat dat betekent, dat hoort u allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Om kwart over vier gaan we proberen, dus het is onder voorbehoud... gaan we schakelen met de heer De Visser. Eh, onder het motto van, gaat het weer een beetje meneer De Visser? Want meneer De Visser zit vandaag op de volgboot... de, laten we zeggen, de boot die achter de zeilrace aanvaart... en eventuele calamiteiten gelijk kan reageren. Hopelijk gaat het ons lukken en dat zou dan rond de klok van kwart over vier zijn. Uiteraard hebben we in het laatste uur nog wat sport kort. Dit is momenteel de DTM race. Van de, op wordt de, de kwalificatie van de DTM race op de ging, wordt momenteel verreden. Morgen is daar de race en momenteel is de kwalificatie aan de gang. Verder hebben we natuurlijk het laatste uur nog Formule 1 nieuws. Uh, uh, dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. En heel veel lekkere muziek natuurlijk vanmiddag tussen 2 en 5 bij jou op de radio. En Maurice is er ook. Goedemiddag Maurice. Goedemiddag, ja, Goedemiddag. Nou, ook. Ja, we onze ja. stagiaire We horen straks nog <laughs> wel verderop in dit programma. Maar eerst gaan we luisteren naar de serie van Johnny H.S. en The Shadow Dreams. Forward. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning, till it all collides.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 Als eerst door hier bij CFM Sanford... de lekkere muziek uit de jaren 80 van Johnny H. Yes. Dat was Shadow Dreams. Gevolgd door deze uit de hitparades van dit moment. En als Maurice mag geloven de nummer drie van dit moment... zo ongeveer, you de the en I'm coming home now. De ondernemersvereniging hier in Sanford... is dringend op zoek naar nieuwe leden, Albert-Jan. Ja, dat bleek de, een artikel in de Heemsteedse Courant. Uh, als we de sfeerverlichting willen behouden... zomers muziek willen hebben in het paviljoen... en leuke acties willen rondom het, de feestdagen... zal ons ledenbestand dringend uitgebreid moeten worden. Al dus Peter Tromp. Peter Tromp is sinds drie maanden de nieuwe voorzitter... van de ondernemersvereniging Zandvoort. En al bijna dertig jaar hiervan bestuurslid te zijn geweest. Hij is 61 jaar, woont samen en heeft twee kinderen. Inmiddels runt hij al zo'n 34 jaar, wie weet dat niet...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 Ook willen we dat de horecazaken lid van de ondernemersvereniging Zandvoort gaan worden of zichzelf goed gaan organiseren. Tot nu toe betalen er maar 15 horecazaken mee aan de feestverlichting en dat is bedroevend weinig. In de toekomst zou eigenlijk iedere inwoner via een gemeentelijke heffing, en nou komt die, aan een ondernemersfonds moeten bijdragen. Daar kunnen we onze activiteiten dan van organiseren. Ten slotte is het winkelbestand van Levensbelang voor het Centrum. Gelukkig is er ook goed nieuws. We hebben voor elkaar gekregen dat op de bouwhekken... rondom de nieuwe Albert Heijn canvasdoeken komen... en daarop afbeeldingen van het oude Zandvoort. Dat zal het aangezicht van het centrum... tijdens de bouwperiode aanzienlijk Al Aldus de heer Tromp. Die met zijn bestuur van actieve ondernemers... zegt zich volledig voor het dorp te gaan inzetten. Nou, dat zal het laatste woord nog niet overgezegd zijn. Zeker niet. Dus meld je aan als lid van de ondernemersvereniging... hier in Zandvoort. Het kan bij Pieter Tromp, de voorzitter van de OVZ. Wij gaan even lekker aan de koffie blijven. Lekker bakje erbij. Helemaal niet vervelend. Hier is VOF de kunst. Ik sta al nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een stakker. Maar ondanks alles halen. This a Het is wel lekker zo, hè? net na de lunch aan een kopje koffie. Heerlijk! Joh, dit is heel veel. Veel de kunst, dat was één kopje koffie. Nou, voor de mensen die het nog niet gezien heb, hebben, op Facebook van CFM Zandvoort staat een cartoon van Albert Jan en van mij. Nou, laat even via Facebook weten of we er een beetje op lijken. Wij zijn heel benieuwd. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. En zoek de Facebook op uh, ZFM Zandvoorts, dan vind je hem vanzelf. Is hier de van Clean Bandit en Radar B. En dit is uh, inmiddels alweer een nieuwe single uit. Die heet Extraordinary. Dit was die grote hit daarvoor. Hè? Nou, die vind ik eigenlijk persoonlijk toch wel een klein stukje lekkerder hoor. You're the I rather be. Nou, ik zei het al aan het begin van het programma. Ik kreeg vanmorgen dorp in en ik denk, wat ruik ik nou een brandlucht? Nou, dat was onder meer het uh, roken op het uh, Raadhuisplein. Ja, maar er wordt uh, niet alleen makreel gerookt vandaag. Nee, het is uh, volop uh, roken uh, in het dorp uh, wat dat betreft, wat vis betreft. Want uh, ja, zoals je al gezegd hebt vandaag op het raadhuisplein. Uh, het eerste Zandvoortse Openkampioenschap: makreel roken. En vandaag organiseert ook Café Bluis weer de traditionele palingrokerij. Dus twee lekkere rokerijen die natuurlijk niet te versmaden zijn. Uh, heeft u al een, altijd al eens willen zien hoe het, hoe het in het werk gaat? Met dat roken van vis. Vandaag heeft u daar alle gelegenheid voor. Vanaf half elf vanmorgen werden de rookpotten op het Raadhuisplein geplaatst... waarna in de middag een zeer deskundige jury... met onder andere Jaap Kroon, de eerste kampioen, bekend zal maken. Het roken moet gebeuren met een grote ton, dus geen tafelmodel. Tien makrelen worden door de organisatie ter beschikking gesteld... en vijf hiervan worden weer ingenomen. Twee zijn voor de keuring jammer in die keuringscommissie zitten, dat is die ook lekker te smullen. En drie voor een zandvoorts goed doel. Die makrelen worden later per opbod verkocht. Aangezien het om een beperkt aantal vissen gaat, is het zaak er snel bij te zijn. Inmiddels hebben 12 deelnemers hebben zich daarvoor ingeschreven en die zijn dus nu druk aan het roken. Zoals gezegd, vanmorgen om half twaalf was de keuring. En om drie uur gevolgd door de prijsuitreiking en om kwart voor vier. En de openbare verkoop vanaf 4 uur. Het makreelroken wordt mede mogelijk gemaakt door Kroonvis, Hertog Jan en Holland Casino. Nou, niet alleen makreelroken, maar ook palingroken. Tegelijkertijd met dit evenement organiseert Café Bluis op de Burenweg het jaarlijkse palingroken. De bekende Zandvoortse visroker Jan Gies Giesbeuge zal zijn kunsten weer op het terras laten zien. En u kunt daarna ontdekken wat een passie hij in zijn producten legt. De palingen zijn na afloop van het roken per stuk te koop. En het roken is om 1 uur begonnen en de verkoop start rond 5 uur. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Een echte visdag hè, vandaag ik, in Zandvoort. Ik zou zeggen, ja, ze hoort het toch ook? Ja zeker, weten, ja, zeker weten. Wil je trouwens foto's zien van het uh, makreelroken? Ik heb er twee gemaakt. Ja, was vanmorgen dus het was nog niet zo druk. Maar wel heel erg gezellig. Of je gaat gewoon zelf even kijken. Maar wil je de foto's zien? Kijk dan op de Facebook-site van CFM Zandvoort. Is hier Duren Duren. Dat was de dus ziel van Duran Duran The Order, de Wild Boys. Ja, de Wild Boys waren afgelopen maandag even niet op de radio op maandagmorgen. Hè? Nee, nee, vanwege een computerstoring. Onze excuses daarvoor. Maar de maandag wordt dit programma gewoon weer herhaald... tussen 8 en 11 uur bij CFM. Het is drie minuten, overal drie. Hij is aangeschoven, Lex van de Oren. En dat betekent Lex, trouwens goedemiddag dat we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Ja, Rob. Nou hoop ik maar dat het. Op maandag wordt het herhaald, hè? He? Jazeker. <lacht> dus u bent gewaarschuwd. Hoop, nou, hoop ik maar dat het klopt maandag. Dat het klopt voor maandag. Ja, nee, tuurlijk. Want vanochtend toen klopte het niet. Want uh, ik had gisteravond had ik mijn weerbericht gemaakt. En toen had ik dus uh, geschreven. Uh, periode met zon. Dat wil niet zeggen dat de hele dag de zon zal schijnen, maar wel periode met zon. Nou, die periode met zon, die hebben we dus vanochtend om acht uur gehad. <lacht> en daarna afgelopen. <lacht> en toen was het afgelopen. <lacht> Had je weer ja, gelijk? Ja. Had weer maar gelijk. ik heb daar wel een verklaring voor, hoor. De zeewatertemperatuur, die is, uh, die is vrij hoog. Vorige week was hij trouwens veel hoger. Toen was hij 22 graden. Maar hij is nu 20 graden. En de luchttemperatuur die is 17 graden. En dan ontstaat er gewoon bewolking boven zee. Dan is het gewoon afgelopen. Dat had ik kunnen weten. Ik had het kunnen weten. Maar ja, eh, je gaat af van de weerkaarten. En dan denk je, nou ja, het zal wel goed zijn. En dan hoor je om kwart over acht s'avonds uh, op, op de televisie... dat het uh, vrij zonnig wordt. Ik denk, nou, dat laten we lekker staan. Ja. Dus, dat zal wel goed komen. Nou, het kwam dus helemaal niet goed. Zelfs uh, kwart, over kwart over twee, toen ik de deur uitging, toen spetterde het ook nog een beetje. Jij hebt met regen naar buiten? Het spetterde. Oh, spetterde, oké. Okay. Het spetterde een beetje. Dus, maar dit uh, weerbeeld, het houden we dus van middag, vanmiddag. En aan het eind van de middag, dan gaat toch wel uh, de zon schijnen volgens de weerkaart. Hé, hey, kijk, dat is goed nieuws, Lex. Uh, Niet volgens ja. Lex, maar volgens de weerkaart. Volgens de weerkaart. Dus ook <laughs> volgens Lex, jawel. Ja. Uh, er staat een, een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Dat is kracht 4 tot 5. En op zee is hij 6 bevoor. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag nog uit op een graad of 18. Als we geluk hebben. En op dit moment is het 17 graden. En dat valt een beetje tegen. En dat is dus een jasje. Ja. Dat heb ik ook bij me. Dan gaan we naar de morgen. Morgen zondag. Dan hebben we veel bewolking en vooral in de middag hebben we buien. Er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Kracht 5 tot 7. En de maximumtemperatuur temperatuur die komt niet hoger dan 18 graden. Hm. Dus... Morgen een nodig. Nou ja, een hele grote hoor. Een hele grote zelfs. Ja, een hele grote. Hm. Vooral in de middag. Maar het is wel een krachtige wind. Dus de zeilers die zullen hard aan het werk 7 is veel hoor. Ja. Erg veel. Ja, dat is veel. Ik, uh, ik ga morgen niet zeilen. Abzeilen. <lacht> nou, dan de maandag. Dan uh, wordt het herhaald, dit programma. Ja, klopt. Ja. Dan is het uh, wisselijk bewolkt. En dan uh, houden we het ook weer niet te droog. Er vallen dan buien. En dan staat een, uh, een harde Zuidwestenwind. Windkracht 7 op het strand. Dus. Ja. Binnenblijven, dus? Binnenblijven. En de maximumtemperatuur, temperatuur, schrik niet, die gaat nog een graadje naar beneden. Die gaat naar de 17 graden. Bah. Ik word er een beetje triest van. Ja. ja Ik dus... hoor daar je stem. Ik ja. hoor daar je stem. <laughs> de summer is over. Ja, is het zo? Gaan we geen zomers nou, uh, weer meer krijgen? Nou, de komende 10 dagen zit het er niet in, Rob. Dus dat hmm. als het zo nou, moet. Dan, ga ik, als ik weg. dan beter... ga ik weg. Ik bedoel, als het zo moet, dan ga ik weg, hoor? Ja, ja dan ga ik weg. Als het okay. zo blijft, dan ga ik weg. Je... Je... <laughs> dan ga je naar Spanje, zeg. Daar moet je wel op rekenen. Ja, <laughs> <te> <laughs> dan uh, gaan we naar de dinsdag. Dan, uh, dan wordt het niet veel beter. Dus er is wisselend bewolkt met een buienkons. En uh, er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. En de maximum temperatuur die komt dan ook weer op 17 graden uit. Dus het is niet anders. Het is het niet, hè? Nou, en de verdere vooruitzichten. Dat is de komende week blijft het koel. Cool, met de eerste, wissel, de eerste dagen wisselvallig weer. En in de tweede helft van de week, ik wil toch een beetje positief eindigen. In de tweede helft van de week is er mogelijk meer zon. Hé, hey, kijk, Leeks. Nou, daar heb je het weer mee goed gemaakt, Leeks. Toch wel, hè? Jawel. Ja, wel. Ja. Nou, dat was het. Uh, weer willen de mensen het nalezen. Waar kunnen ze dan terecht uh, lezen? Dan uh, kunnen ze kijken op uh, www.meteopagina.net. Uh, sorry, dat was de oude. .nl? Uh, je kan me volgen op uh, Twitter op het Meteopagina. En natuurlijk uh, dagelijks uh, ook op de TV, op de teksttv van ZFM. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Lex, dankjewel. Blijf je nog even gezellig in de studio? Ik blijf er nog eventjes een, uh, okay, een watertje drinken. En volgende week horen we je weer zo rond half drie bij Stamford op zaterdag. Dat was het weer. Vier zandvoort. Voorlopig dus even geen zomers weer meer hier in Stamford. Ja, we zijn af en toe niet zo blij met die Lex. Althans, wat betreft het weer, hè? voor de rest wel natuurlijk. Komt helemaal goed. Volgende week horen we weer rond half drie bij CFM op de zaterdagmiddag. Maar je kan weer blijven volgen op www.meteopagina.nl. Zijn hier de Brothers Johnson. says, come and take baby me, girl, baby girl, got me begging, got me hoping that the night don't Rock stop, that body, cover don't stop partying. I bet it. Me, uh, I tell her nothing. Bet it. Uh, time when we get it, uh, it's gonna be alright. Joris je Jean-Paul tezamen met Enrique Iglesias en bij een hit van dit moment. Daarvoor trouwens de disco klassieker van de Brothers Johnson, dat was Stamp. Nou, we zijn heel benieuwd hè, want het gaat uh, eind van de maand gebeuren, de historische Grand Prix op het uh, circuitpark Zonvoorts. Maar niet alleen op het circuit, ook in het uh, Centrum Diverse Activiteiten. Ton Aardissen is vanmiddag bij ons te gast, want hij heeft de laatste nieuwtjes voor ons. Goedemiddag Ton trouwens. Goedemiddag. Oh, goedemiddag. Voordat we erover beginnen, uh, Ton, nog even terug naar uh, vorige week. Uh, de tweede in de reeks van uh, Jazz aan Zee. Met uh, Mr. Boogie Woogie. Uh, hoe ja, is dat, uh, Erik Jan Overbeek. Hoe was het? Ja, dat is geweldig. Als je ziet, uh, de mensen daar uh, swingen. Ja. Die ruimte hebben ze daar in ieder geval. En dat is uh, heel goed bezocht en heel goed bevallen. Dus die komt uh, echt nog een keertje... Het had het zelf terug. ook erg naar de zin gehad... En hoe waren de reacties van de gasten? Nou prima. Het leuke is dat iedereen bepaalde dingen herkent. En ik heb het daar erg naar mijn zin met het yes doen. goed, het is geweldig leuk als je zoiets. eerst ga je erover mij, maar dan van god moet ik het doen. En dan op een gegeven moment krijg je voeten en armen, om het zo maar eens te zeggen. En dat na twee keer al zo'n gigantisch succes is, dat heb je niet. Kunnen dromen. Nee, denk ik. nee, ik had gedacht dat het een aanloopje zou moeten hebben, maar het is, echt, uh, het, het is er meteen. Geweldig. Ja. Maar zoals we jou kennen, stilzitten heb je toch geprobeerd, maar is je slecht bevallen? Is niet gelukt. <laughs> is niet gelukt. <laughs> de één iemand die dat niet, niet leuk vindt waarschijnlijk, nee. ja, dat is je vrouw. Maar goed, je hebt ook uh, je bemoeienissen tijdens, en Rob zei het al, uh, tijdens de historische Grand Prix op 29, 30 en 31 augustus. En we op 30 augustus het muziekfestival. Het muziekfestival. En wat dat betreft ben ik blij dat ik, ik, ik jouw telefoonnummer in mijn mobiel heb zitten. Want het maakt niet uit. Oh, muziekfestival. Oh, Ton bellen. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, zo kan het. Ton, wat gaat er gebeuren op 30 augustus? Nou, op 30 augustus is er natuurlijk eerst uh, een speaker van het, uh, van het circuit... die uh, uitlegt, uitleg geeft over uh, alle auto's die daar te zien zijn bij het Raaddaarsplein. Ze rijden een parade door het dorp heen, net als vorig jaar... Rondje Oranjestraat, Straat, Zeestraat, zo weer. Dat doen ze twee keer. Daarna komen er wat auto's her en der worden opgesteld. Die zijn te bezichtigen. Anders dan vorig jaar zullen er nu, geloof ik, wat hekken geplaatst worden. <lacht> Want er zitten een paar dure exemplaren in. Anders zitten een dure <lacht> hele dure exemplaren dus. ja. Hele En dan uh, later zullen we de avond uh, nou, swingend uh, vervolgen. Met muziek aangepast aan de historische race. En er komt een geweldige big band, kan ik iedereen vast zeggen. Een big band? Een big band. Echt, een hele echte. Big bands zijn bijna uitgestorven, uh, ja, Tom. Ja, nou, ik heb Engels nog moeten zoeken, maar we hebben er een gevonden. Ja. Het is met behulp van wat inspraak van her en der. Maar ik ben de mensen op het spoor gekomen. Ik heb geluisterd en gedacht, dit is goed voor Zandvoort. Geweldig. Nou, big band gebeuren, ja, het is natuurlijk... Uh, het, is, het is vrij kostbaar, een big band inhuren. Ja, maar we hebben nu één podium, dus... Kunnen we dat een beetje. Je hoeft te, ja, ja, je hoeft het niet nee. nee. Maar zonder sponsoren gaat dat natuurlijk? En zonder niet. sponsoren gaat het niet. En in dit geval moet ik uh, echt Holland Casino uh, heel hartelijk danken. En ik hoop uh, in een volgend gesprek dat we voor volgend jaar ook nog een plekje kunnen krijgen. Maar dat is, uh, nee, zonder die hulp gaat dat niet. Big Band, wat voor soort muziek moet ik dan ja, dan? Bedoel... Ja, ze spelen natuurlijk alles. Maar deze band, het is de uh, Coach Mark Band. En die zijn bekend van uh, alle filmmuzieksoorten. Dat spelen ze als ze echt optreden. In vorm van luisteren. Maar hier moeten ze het evenement vermaken. Dus zal er heel veel gedanst kunnen worden. Er zit een zanger bij. Dus het wordt echt gezellig. Er zal een Amsterdam stintje aangegeven worden. Het wordt echt top. Uh, ja, ik, ik wil er niet, niet te ver over in de uitbreiden. Nee, ik mag maar... ook niet te ver verklappen. Nee, Nee, daarom. Ik zie, ik zie je nadenken. Bij elk, elk woord wat, je, wat ja. je zegt. Maar een big band. Man of 10, uh, 15? Mm, Ongeveer? In dit geval al, Denk ik 18 buiten het uh, vocale gebeuren? Oké, okay, goed. Uh, big Band. Hula, kijk, die, die, die optocht, auto's bekijken, achterhekken, Want ik heb van, uh, begrepen dus dat er hele, hele dure exemplaren ook in de stoet mee rijden. Het, het is een geweldig populair gebeuren. Die, die, die, die het wordt rit door het dorp heen. Ieder jaar groter en ja. attractiever. Het is, uh, mensen doen ook echt hun best. En uh, ik heb ook begrepen dat ook uit Engeland... en uh, her en der mensen weer hun auto's uit de garages halen... Ja. om uh, aan die stoep mee te doen. Want het is een vrij uniek evenement. Want het was vroeger op uh, spa had je dat ook nog wel, zo'n zo rit door, door, door het dorp heen. Maar dat hebben ze een paar jaar geleden afgeschaft. Dus ik hoop dat ze weer voorzichtig zijn begonnen. Maar Zandvoort mag zich daar echt uh, gelukkig mee prijzen. Dat het allemaal organisatorisch allemaal kan. Ja. En uh, wat natuurlijk ook uh, mooi is, dat je daarna... Op een gegeven moment die parade geweest, auto's bekeken en dan om. Uh, hoe laat begint de, de Big Band? Ik ga ervan uit dat de Big Band om uh, kwart voor negen, negen uur. volledig inzetbaar zal zijn tot uh, kwart over twaalf, half één. Geweldig. Nee, helemaal goed. Uh, verder, ben ik iets vergeten, uh, Tom? Iedereen moet komen? Gewoon? Ja, iedereen, het hadden... ja, ik wou net zeggen, iedereen moet komen. We hebben nog niemand uitgenodigd. Dus bij deze nodigen we heel Zandvoort en omstreken uit om te luisteren naar de muziek van de uh, Coastmark Big Band. En waar staat het podium? Eh? Het podium staat op het Raadhuisplein, waar normaal de ijsbaan is. Zetten wij nu een podium neer. Geweldig. Dus er kan gedanst worden, dat beloof ik. Nou, geweldig. Super. Uh, nou, dat is inderdaad, ja, er wordt een bomvol weekend. Drie dagen historische races op het circuit. Een, een stoet door het dorp heen. En met daarna een optreden van een big band. Ja, ik, mag, ik mag je wel feliciteren dat je het gelukt is om een big band te krijgen. Het is uh, uniek, denk ik. Goed. We gaan allemaal kijken. Tom, hartstikke bedankt voor je komst. Hartelijk dank voor deze ruimte weer. Ja, je, okay. weet, je weet inmiddels on, ons te vinden. En daar zijn we ook heel erg blij ja, mee als CFM. Ja. Helemaal Al, goed. Alle nieuwtjes krijgen jullie, hè? dat weet je. En sterker met de voorbereidingen. En ja, geweldig dat je even langskwam. kwam. dank en veel plezier met je programma. Komt goed. De Coastmark Big Band. We gaan hem draaien.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 Thank you. Thank Vanaf ongeveer half negen, de Coastmark Big Band. Tot zover het eerste van Soft op zaterdag. meteen zijn we er uiteraard weer terug met nog twee uur lang muziek en land informatie. duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen.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 Als zie ballen in de muur en niemand die brood brood eet. Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de vetten voor. Die laat je.